Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Haagse Schilders brandt een parkeergarage. In de garage zijn twee auto's uitgebrand. Niemand raakte gewond. De bewoners worden opgevangen. Het is niet duidelijk of ze vannacht al terug mogen naar huis. Burgemeester van Aertsen kwam naar de Schilderswijk... en maakte een praatje met de bewoners. Voor zover bekend heeft de brand niets te maken... met de onrust van de laatste tijd in de Haagse wijk. In het oosten van Syrië zijn de afgelopen twee weken zeker 700 mensen geëxecuteerd door strijders van de islamitische staat. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. De meeste slachtoffers zijn lid van een stam die zich tegen de opmars van IS verzet. Onder meer omdat de strijders twee olievelden van de stam hebben ingenomen. In het buurland Irak hebben Koerdische strijders een deel van de stuwdam bij Mosul heroverd. De Stuwdam werd ruim een week geleden door IS ingenomen, maar met steun van de Amerikaanse luchtmacht hebben de Koerden nu het oostelijke deel van de stam weer in handen gekregen. Bij een zelfmoordaanslag in Mali zijn twee militairen van de VN Vredesmacht om het leven gekomen. Volgens onbevestigde berichten gaat het om militairen uit Burkina Faso. De dader blies een vrachtwagen vol explosieven op bij een legerbasis in het dorp Ber, 60 kilometer ten oosten van Timbuktu. Aan de VN-missie in Mali doen ook Nederlandse militairen mee. In de Amerikaanse plaats Ferguson is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de rellen van de afgelopen week. Die begonnen nadat een agent een zwarte jongen had doodgeschoten. De gouverneur van de staat Missouri heeft in de voorstad van St. Louis ook een nachtelijk uitgaansverbod ingesteld. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 12 graden. In de ochtend trekt een regengebied over het noordwesten van het land. In de middag gaat het ook in het zuidoosten regenen. Aan de kust staat dan een stevige zuidwestenwind, kracht 7 of 8. Het wordt hooguit 19 graden. Ook maandag is het koel en wisselvallig met buien en veel wind. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. van Zandvoort op 106.9 FFM It's late in we we to keep this from this once more active kindness i'm in deep if anybody finds out i'm meant to drive home but i can't of it now no so we're enough we just sit on the couch one thing led to another now nice just kiss on my mouth I, i need you darling come on set the tone if you feel fall, falling won't you let me know She would be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 I wanna see what this love has to hide. Say yes, cause I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die It's love, my friend But no still means no